Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Matthijs van Nieuwkerk gaat weg bij Omroep BNM-Vara. Hij is heel teleurgesteld dat ze zijn verklaring daar niet geloofden. Vorige week onthulde de Volkskrant dat de presentator van de wereld daardoor jarenlang grensoverschrijdend bezig was. Hij vernederde mensen en had extreme woedeuitbarstingen... Van Nieuwkerk zegt nu sorry Hij wil niet bij Vara blijven omdat hij denkt dat ze hem niet vertrouwen. De presentator zegt dat hij zich nu gaat bezinnen en over een tijdje weer van zich laat horen. Saniel B., de jongen die vorige week veroordeeld werd tot 7 jaar cel voor het doodschoppen van Carlo Heuvelman, gaat in hoger beroep. Dat meldt het AD. Hij is volgens de rechter de belangrijkste schuldige voor het geweld vorig jaar op Mallorca. Ook andere jongens kregen straffen opgelegd. Het is niet bekend of zij ook in beroep gaan. Op het Indonesische eiland Java zijn zeker 50 doden en 700 gewonden gevallen bij een aardbeving. De schade is enorm. Het komt waarschijnlijk omdat het eiland zo dicht bevolkt is, vertelt onze correspondent Mustafa. Er wonen 146 miljoen mensen daar. Er dus zijn heel veel gebouwen dicht op elkaar. Uh, soms ook wat ja, uh, dunne en een beetje slap gemaakte huizen. Dus, uh, het zou kunnen dat het daardoor komt. Maar dat is niet met zekerheid te zeggen. Het zou kunnen dat het dodental nog verder oploopt. En een bijzonder moment net bij Engeland tegen Iran. Nu, het volkslied van dus de Islamitische Republiek Iran. Wat doen de spelers? Zij grijpen elkaar vast. Wat doen de mensen op de tribune? Laten zij zich horen. Ja, het volkslied, dat gaan we nu niet helemaal laten horen, maar dit moet je weten. Alle elf spelers van Iran zongen niet mee en op de tribune was gejoel en Kabaal te horen. Een steunbetuiging voor de demonstranten in Iran die zich laten horen voor vrouwenrechten. Bij die demonstraties zijn de afgelopen tijd duizenden mensen opgepakt en er zouden honderden zijn overleden. Het moment met het Iraanse volkslied net is in het land zelf niet uitgezonden. De Iraanse Staatsomroep had even een minuut de stekker eruit getrokken. Het weer veel wolken, kans op wat buien. 3 graden in Groningen, 8 in Zeeland. Morgen opnieuw bewolkt met later in het zuiden weer regen. En dan wordt het een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door. Op de N250 Den Helder richting De Kooi... is het wat langzaam rijden tussen de Veerterminal en Den Helder. De vertraging is zo'n 10 minuten.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 met het uh, zonnetje van vandaag om uh, dit soort platen op de radio te horen, uh, Benno. Zeker, heerlijk. Zeker, Baltimore was dat in de uh, Tarzanboy. Welkom terug, Zandvoort op zaterdag. We zitten alweer in uh, uur twee en uh, wat gaan we in uh, uur twee? Het gaat allemaal helemaal fout hier. Uh, allemaal bijgeluiden wat allemaal, leuk. bijgeluiden, wat allemaal ja. bijgeluiden, wat gaat er in uur twee oh, ja, wat allemaal uur, gebeuren? Ik word helemaal afgeleid. Nou, we gaan zo luisteren naar een interview van Jaap Koper, collega Jaap Koper.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 Standfoort doen daar aan mee. Okay. Die hebben in een, ja, een soort pakje, zeg maar. Een siga oud sigarettenpakje. Dat ken ja. je nog wel natuurlijk. Ja, bijna automaat. wordt het niet meer gerookt. Nee. Is een oude sigarettenautomaat, zo'n trekkast, ja. zeg maar. Dan komen die pakjes kunst komen daarin. Met kleine leuke attenties vanuit de kunstenaars. Betaal je twee keer twee euro voor. Dat gooi je in die automaat. En die staat weer bij een winkel uh, op het uh, Raadhuisplein. Okay. Die grote natuurwinkel, uh, zeg maar, waar je andere dingen ook uh, kan kopen. Waar voorheen de Kruidvat uh, in zat, dan weet uh, iedereen het oh, uh, ja, wel. Daar, vlak daar, naast ja, helemaal ja. Op, uh, op het hoekje. Oh, Kruidvat is weg? Oké. Okay. Ja, dat dus zit op het Wat? andere hoekje nou. Oh, <lacht> gewoon bruist. <laughs> ja, nee, maar uh, ja, daar uh, staat die automaat en die is uh, gisteren feestelijk geopend.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 het net over pakje uh, kunst... op het uh, tv-kanaal, uh, Benno. Ja. Toen zei ik, uh, kanaal 40... ja, dat is voor de Oh. Als je nou uh, bij KPM bent... is het kanaal 1367. <lacht> Heel eindweg. Ja. Maar uh, je drukt het gewoon in... en dan ben je op kanaal 1367... Dan uh, kan je in het volgende uur uh, weer ee kijken ee en, naar een pakje kunst. Uh, en als ik nou bij Tele 2 zit, hoe zit het ja, dat? Uh, uh, nee, het is ook van KPN oh, tegenwoordig. Dat is ook dus dat uh, oh, okay. ook dan uh, kan je kijken. Nou, ik ga nog even de nieuwe Ed Sheeran uh, draaien. Ja, ga je See nou. Tonight,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 draaien we zeker bij de Zandvoortse omroep? zonnetje schijnt lekker en dan de muziek erbij van Ed Sheeran, zijn nieuwe single Celestial. Dan gaan we gaan weer naar Duitsersveld, uh, Ja, wat zit zo'n beetje tegen het uh, slot van de eerste helft uh, van de voetbalwedstrijd uh, aan uh, Jan? En ik krijg dit ja, een uh, wat, wat minder uh, goed uh, bericht. Wat is er allemaal aan de hand? Nou, Rob, er zitten inderdaad uh, een paar minuten voor rust. En we hebben eerst echt de eerste 20 minuten gehad die geweldig waren, geweldig om te zien. Ja, Langzamerand zakten wij wat in. We gingen makkelijker voetballen. Uh, Zwailen we gingen alle duels winnen. En, en, ze, en ze kwamen constant werden ze gevaarlijk. Maar dat was gewoon net even dat stapje extra wat die jongens doen, wat wij dan niet deden. En een beetje grommel achterin. En dan komen ze met een, uh, een rommelkool eigenlijk op 1-1. Uh, ja, waar is ze een beetje in slaap gevallen? Wil, wil je dat zeggen, of... Ja, uh... nou, het lijkt er wel op. Nu, nu is het een gevaarlijke situatie voor... ...Danie redt op de lijn, zeg, voor ons. Oh, en... Da en ...Danie haalt een heel mooi uit de hoek. Het had bijna 1-2 geweest. Oh, verdomme zeg. Weet maar, Nou, er moet, er moet wat gaan gebeuren. Ja, het is weer een donderspiet van Ted straks en Abrie, ...want uh, ik weet het ook niet.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 wordt uh, Zwaaluwe uh, gaat wat actiever spelen en wat, wat fanatieker. kan beter de duel zien En dan, uh, dan nemen, krijgen ze de overhand. Nou ja, we gaan waarschijnlijk uh, de rust in uh, met een 1-1. Uh, dus uh, uh, flink, uh, flink aan het werk uh, zo meteen in de tweede helft. Ja, het zal moeten. Ze dus beginnen straks de tweede helft en vind je tegen. Wintjes, maar het is wel lekker weer om het voetballen. Zeker, nou heel veel plezier daar, dankjewel voor de eerste helft, 1 ja. tegen Eén één straks. en straks spreken we elkaar weer voor het vervolg van de wedstrijd en wij gaan weer een lekkere gauw uit de jaren 60 draaien, de Hollies there, I my umbrella Bus stop, bus go, she stays same.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 En uh, nou de ene update naar de andere hè, in de, op internet bij de verschillende nieuwsmedia. En uh, nou uh, van het uh, AD.nl, uh, dat zijn toekomst dus uh, zeer onzeker is geworden bij uh, Ben en Vara. Dus, ja, uh, als ze er zo naar kijken, uh, Ben, nou, kunnen uh, ze daar wel eens gelijk in hebben. Ja, dat is, uh, zal ook wel. Uh, ja, het stond natuurlijk niet in zijn contract dat hij zich zo mocht gedragen, hoewel ze dat natuurlijk al lang en al lang wisten. En,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 dat er toch wel heel wat uh, bazen... ook uh, behoorlijke schoften zijn, om het zo maar even ja, te zeggen. Ja, Job van de Ende bijvoorbeeld. Die staat er ook onbekend. Uh, dat is zijn personeel, uh, met name ook technisch personeel... dat dat uh, was ook een komen en gaan... Uh, van, uh, van technici uh, in die vele producties van, uh, van de Ende. En uh, dat die uh, alleen eigenlijk zijn artiesten... dat die fatsoenlijk werden behandeld door hem. En de rest... Uh,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 Mensen met twee gezichten. Ja, ja, best... ja dat komt uh, toch wel uh, geregeld uh, voor. hoor. Dat, uh, Op het uh, af gewoon. Ja, dat ze, in het ene moment uh, zijn ze heel erg lief ja. en aardig. In het andere moment uh, slaan ze helemaal door. Ja, het heel ik terecht. heb trouwens ook zo'n uh, zo leidinggevende gehad. Oh ja? Oh, ja okay. daar heb ik ook een geintje meegemaakt. Oké. Okay. Nou, daar lusten de honden geen brood van, zullen maar zeggen. Nou, gaan we gewoon een nee, plaatje ja, draaien, die, dan die, krijg ik het verhaal. <laughs> ik had wat uh, papieren waar ik mee bezig was, ja, dat ja. ik op mijn bureau liggen. Okay. En uh, hij zegt, het uh, is allemaal kut erop, allemaal kut. En hij veegt zo mijn hele bureau helemaal leeg, oh. zo op de grond. Zo. Er lagen ja. allemaal, allemaal dossiers, uh, door er ja, ja, en ja. niks meer op uh, volgorde. Lekker is dat. En uh, ja, toen uh, zei hij, van, ja, raap je het wel eventjes op?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 Om het maar even ingewikkeld te maken. En verder, ja. uiteraard, het uh, voetbal. We zitten in de rust momenteel. 1 tegen 1. SV Zandvoort tegen Zwaluwe 30 uit, uh, uit Horn. Uh, die uh, niet uit, uit Horn, maar uit Horn. Die uh, hier uh, op bezoek zijn vandaag bij SV Zandvoort. Je kan ook nog gewoon de wedstrijd al uh, sponsoren. Neem even contact op uh, met SV Zandvoort. Dan hebben de heren van Zandvoort 1 ook een extra saxe Ik weet dat er uh, hier in Sanford heel veel uh, Phil Collins en uh, Genesis fans zijn. Dus uh, ja, ja, voor ja, al die, die mensen uh, hebben we deze uh, mooie plaat gedraaid uh, van Genesis en uh, Invisible Touch. We hadden laatst nog een special over Genesis. Ja, klopt. Uh, hebben ja. we ook nog had. Ja, Ja, we was uh, Lena ja, van de Haak. Ja, Lena van de Haak. En, maar en, er zijn er nog veel meer. Oh, okay. die, die reizen stad en land af om uh, nog uh, maar een glimp uh, op te vangen van uh, Opbreiding zeg maar van Phil Collins dan hè. Oké, okay, ja. oude man geworden hè. Ja, en is minuut. toch doof. Ja, ook I dat iets nog. Die is hard geslagen op zijn eigen drums Ja, ja en, uh, <laughs> zeker. Nou, het is half vier geweest tijd voor uh, de evenementen. Ja, even een, een um, dienstmededeling. Het, uh, de kerstworkshops van Pluspunt, die zijn uh, iets opgeschoven. Dat komt door de docent, die zit uh, even in de lappenmand. En daardoor zijn de, is, zijn de data uh, zijn opgeschoven. Uh, het is nu 1 december, kerstengeltjes maken. 8 december, 3D versie. Dat lijkt me wel een hele leuke workshop trouwens. En 15 december is Kerst macramé denk ik, is, uh, is een workshop van. Nou, het gebeurt allemaal tussen half twee en vier uur middags. Kosten 3,5 euro per persoon, inclusief thee en koffie.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 Oké, okay, oké. Okay. Nou, in Karsurië wordt regelmatig gedraaid in het uh, programma Typisch Lammens van collega Ger Lammes. Wat op de zondagavond van 6 tot 8 wordt gedraaid. Of uh, ja, gedraaid, afgespeeld.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 We hebben even geen belde, maar hij zelfs in het donker uh, op uh, dit moment. Oh jee. Moet als wel, er wordt gekwalificeerd. We zitten momenteel in het uh, tweede gedeelte, in de Q2. Uh, ja. En uh, de top drie van de Q2 is Perez op uh, plek nummer 1. Heel belangrijk dat hij uh, ja. deze race heel goed uh, gaat eindigen natuurlijk voor uh, de tweede plek uh, in, het, uh, in het kampioenschap.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 In uur drie in de Pit Report zo rond kwart over vier zat wordt Een hele goede middag en fijn dat je erbij bent.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 Maar nu is het helemaal niet teruggekomen meer. Dus dat is heel goed. En ze zeiden van door ja, mijn operatie dat ik daardoor misschien niet zo hoog kan spelen. Maar nu sta ik, gewoon weer, sta ik er gewoon weer. Dus dan uh, ja. kan ik weer hoog komen. Ja. Wat betekent tennis voor jou? Ja, tennis betekent eigenlijk mijn hele leven. Ik wil, ik wil alles uithalen. Ik wil gewoon mijn beste, beste halen uit mezelf. Dus, uh. ja, waar, waar komt die bedrijfveer eigenlijk vandaan? Heb je bijvoorbeeld naar anderen gekeken?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 met de, met de AFC, de koploper, zijn we de enige proef die ongeslagen zijn. Okay, um, ja, dat scheelt weer dan. de meeste doen we het ervoor, maar we hebben er ook veel tegen. Dat is jammer. Zeker, maar niet uh, weer een gelijk spelletje. Gewoon even winst uh, vandaag tegen uh, ja, die, uh, die gast Hoorn. Ja, die gast-uithoren. <lacht> ja, die gastuithoren. <lacht> die <gaan lacht> Zeker. zwaluwen 30. <lacht> Ja, ze heette trouwens, eh, ik zag het een beetje op internet, de, de, de Zwaluwe 30-hoorners uh, Christelijke Sportvereniging. Nou, zo christelijk zijn ze niet hoor. <laughs> maar van origine we waarschijnlijk wel in 1930 ja. uh, wel. Maar ja, een hele andere ja. tijd natuurlijk, hè, toen. Ja, absoluut. Zeker. Nou, Jan, uh, dankjewel. En uh, mochten we wat uh, veranderen in de stand, dan horen we ah, het graag van je. Ja, nou zeg maar. Oh, ja. oké. Okay, ja. Ik kans.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 Nou ja, we gaan het straks het volgende uur natuurlijk met Randall Lawson hebben over de autosport. Met name de Formule 1. En, en de themadagen, dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen. En het beest van de week. Zeker, het beest van de week. Ja, die komt ook weer langs. Wij zeggen tot zo meteen naar het nieuws. En weer nog even kijken. Max nog steeds op 1. Sainz op 2, Perez op drie. En Leclerc op vier. De laatste minuten die voor de Q3 daar in uh, Abu Dhabi. Straks na het nieuws hoor je daar meer over. Onder meer in de pit report zo rond kwart over vier. In the key is it cold. In your little corner of the world. You could roll around the globe. And never find a warmer soul to know.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 Know oh, how good it feels to hold you, oh. Nikita. I need you so. On oh, Nikita is the other side of any given light and time. Captain Tenten, soldiers in.